Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 10 uur. Oh Thomasen met het NOS-journaal. Zwaar bewapende politieagenten zijn vanavond een flatwoning in Vianen binnengevallen. Volgens het AD heeft de inval te maken met de organisatie van Ridouan Tachi. Die van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. en grootschalige drugshandel wordt verdacht. Hij werd vannacht aangehouden in een huis in Dubai. In de flat in Vianen zouden familieleden van hem wonen... die het AD cruciaal noemt voor zijn organisatie. Het is niet bekend naar wie de politie op zoek was... en of er mensen zijn aangehouden. Taghi kwam in 1980 met zijn familie vanuit Marokko naar Nederland. Het gezin ging toen in Vianen wonen. Het lijkt erop dat de grote storing bij T-Mobile voorbij is. Inmiddels zijn alle klanten weer verbonden met het netwerk... en kunnen ze weer bellen, internetten en sms'en, zegt de provider. Alleen een kleine groep klanten kan nog problemen hebben... met de inkomende gesprekken en het ontvangen van sms'jes. De storing begon rond twee uur vanmiddag boerenactiegroep Farmers Defence Force wil woensdag actie voeren... bij distributiecentra voor supermarkten in heel Nederland. Blijkt uit een brief die de groep heeft gestuurd naar gemeenten waar de centra staan. Bij elk centrum worden zeker een paar honderd betogers verwacht. Vandaag diende een kort geding van de branchevereniging voor supermarkten... omdat die niet wil dat de boeren de distributiecentra blokkeren... maar volgens de actiegroep is van een blokkade geen sprake. De uitspraak in het kort geding is morgen. Het aankaarten van de toeslagenaffaire is verkozen tot de politieke prestatie van 2019. Ruim 25.000 mensen brachten hun stem uit bij de publieksverkiezing van actualiteitenprogramma 1Vandaag. CDA-kamerlid Omtzigt en SP-kamerlid Leijten, die zich al maanden voor de zaak inzetten, kregen de prijs in de uitzending. De twee politici vroegen aandacht voor de problemen van ouders die onterecht grote sommen geld aan de fiscus moesten terugbetalen. Het weer vannacht wordt het overal droog en het koelt nauwelijks af. Morgen eerst zon. Later meer bewolking en in de avond wat regen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheven mond. Verwaarde spraak, lamme arm. Toch? Mol spraak arm, bedoel de alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. ZFM ho, ho ho! Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Alternative FM. Avond lieve mensen en uh, dierenliefhebbers zo te zien. Ze zijn eerder bij de Robta geworden geweest. En, wel. en zo leuk om ze weer eens uh, terug te zien. Jazeker. Surrealistische liedjes met een humoristisch randje. Liedjes die gaan over fictieve bizarre personen, woonachtig in het hoofd van een van de jongens in de band. Tracks vol dynamiek, complexe drums, melodieuze baspartijen en harde guitar komen samen en creëren een in in-your-face effect. Live komt de punt het uh, sterkst tot hun recht en pakken ze het publiek gelijk bij de Lurven. Ik heb geen idee waar de Lurven zitten, maar het gaat gebeuren. Geef een applaus voor Wise! Yes. Dankjewel. Goedenavond, wij zijn Catwise. Yeah. En uh, het is uh, best wel een speciale avond, want onze gitarist, Ronald, die had een uh, burn-out. En daar kwamen we een week van tevoren dat ik achter dat het niet echt goed voor hem was om te spelen. Dus een uh, afgelopen zondag heb ik uh, mijn huisgenoot Jasper gevraagd: hoe vind je het dat hij het doet? Dus eh uh, ja, ja. <laughs> en het, uh, het volgende liedje is een uh, rustiger liedje, mm -hmm. Take us back Dankjewel. Het volgende liedje is alweer het laatste liedje. Dus uh, helaas. Uh, Fijne avond verder. Sowieso vet uh, volgende deze. Dus ik uh, ben heel benieuwd naar de andere ex. En uh, dit nummer heet Television Show. Genomen door Cam Wise! Ze deden eerder mee, maar ze worden alleen maar mooier, beter, interessanter. En dat is leuk en dat is fijn voor ons allemaal. Voor de mens zelf, voor jullie en voor de organisatie. Uh, we zijn over de helft inmiddels, maar ik heb echt het gevoel dat we al de hele, hele avond bezig zijn. En er komt nog zoveel moois vanavond, dat wordt alleen maar lekker, dit beter. Natuurlijk. En de jury, de jury, die, uh, die mag echt weer eens appelen met bananen gaan vergelijken aan het eind van de avond. Want mijn god, ik weet dat nu al niet meer. Ik weet niet of u het al in de gaten heeft, maar uh, ik zie alleen maar winnaars vanavond hier op het podium. Trouwens, het is uh, leuk voor wat weetjes. We hebben bij de Roep Act Awards ook een publieksprijs. U bent het publieks, u gaat, publiek, sorry, u bent het publiek. U gaat bepalen wie er uiteindelijk de publieksprijs gaat winnen. Dus de goodies... Maar de winnaar van de publieksprijs maakt ook nog kans om in de finale te komen. Jawel. U hebt, als het goed is, bij binnenkomst een stembiljet ontvangen. Dat stembiljet kunt u tot ongeveer vijf minuten na de laatste band van vanavond inleveren. Ergens, nou, oh, daarboven is de bar dicht geloof ik, maar ergens is de stembus. Daar ga ik nog achter komen. Daar ga ik u nog wel wat over vertellen verder. Um, wat nog meer? Oh ja, leuk. Er zijn twee radio-stations vanavond die live uitzenden. Laat je even horen! We zijn met z'n allen op de radio! Ja. Jawel! Radio 105 zendt dit direct en live uit. Doet ook interviews tussendoor met de bands. En we hebben ook ALT-FM en zij zenden uit. Uh, al tien jaar doen ze dit. Ze komen altijd trouw. Ze hebben de interviews al vanmiddag opgenomen. Die doen ze terwijl wij aan het ombouwen zijn. En de, ze zenden ook alles helemaal live uit. Laat je ook even horen voor 10 jaar jubileum voor Alter come Kom aan! Trouwens, Catwise, uh, binnenkort nog optredens in de buurt? Of, uh... Uh, niet dat ik weet. Wat weet je wel? Nee, nee, nee. Geen, ik... Totaal onwetend, echt. Rob bakte daar wat, dacht ik. Finale? Ja, ja, ja, dat is een uh, mooi antwoord, wat ik al vaker te hoor. Ik, hoor ik uh, alles over deze band natuurlijk ook kan je te weten komen via het wereldwijde web, sociale media, etc. Spotify ook? Of, uh... Nee, maar wel YouTube natuurlijk, weet ik van. Uh, zoek het lekker even uit. Want uh, de DJ staat zich te vervelen, is niet de bedoeling. We moeten hier met de noodgang ombouwen. Want we zijn over een minuut of vijf inmiddels terug met de volgende band. Tot zo, gaan we het zuipen? Doe ik ook. En tot zover was dat dus de heer P.P. Fiesje die dat zei. Als je die gorilla's uit de zaal hoort. Die is ooit nog eens een keer gebruikt in een van de films. Die over, ik dacht, de Kraterkit, de remake is gemaakt. Dat weet ik dan toevallig weer. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want we hebben natuurlijk ook nog het interview klaarstaan van Catwise. Met frontman Tom. Want die heb ik gesproken voordat hij begon. Met het optreden. Catwise is de volgende band die we vooraf even interviewen met Tom. Want jij, jij bent er nu bijgekomen of zit nee, je er al gewoon ik, langer in? Nee, ik zit er al een tijdje in inderdaad. Ja. Maar uh, ja, we hebben inderdaad twee... Uh, Twee keer een gitarist gehad die er dan uit of inging, ja. dus, uh, ging. <laughs> maar ik, ik zit er al van het begin bij. Dus ja. Ja. Catwise is niet uh, geheel onbekend met het fenomeen Rob Akda Word, Want jullie hebben al ja. eerder meegedaan. Ja, dat was twee jaar terug. Dat was ons allereerste optreden. En dat was meer gewoon van, oké, okay, uh, laten we iets gaan doen. We schrijven ons in voor de Roba Akda word. Ja. Dus uh, dat hadden we toen gedaan. En eigenlijk is het nu hetzelfde geval met... Uh, Weer de nieuwe mensen die er nu in zitten. Ja, want uh, is, is er uh, wat band samenstelling dan het een en ander veranderd? Ja, tenminste uh, de gitarist, dat was mijn tweelingbroer. Aha. Die uh, is nu druk met andere muzikale dingen. Je zou bijna zeggen, het verschil zie je toch niet op het podium. Nee, <laughs> <laughs> nou ja, dat, dat, op zich, we lijken niet zo erg op elkaar. Maar uh, we, konden wel, we hadden wel zeg maar, zo'n muzikale, uh, dezelfde interesses en zo. Ja. Dus dat was wel heel uh, chill toen. Maar uh, hij is er toen uitgegaan en toen uh, hadden we een nieuwe gitarist. En die heeft nu een burn-out. Dus nu hebben we een vervangend gitarist voor de vervangende gitarist. Ja, een uh, burn-out. Uh, ja, uh, is het zo intensief spelen bij jullie dan? Ja, ja we ja. gewoon zes dagen in de week repeteren. <laughs> nee, nou, ja, dat, was het meer zijn bezigheden buiten de bent om? Ja, ook. Ja, het, is, het zijn natuurlijk alle dingen die dan die dan samen op elkaar optellen en zo. Maar Samenloop van omstandigheden. Ja, inderdaad. En we, we willen het wel gewoon. Ja, we willen wel gewoon het goed doen. En niet van. Uh, Oké, okay, dan skippen we wel repetities. Maar hij moet gewoon zijn rust hebben. En dan, uh, dan gaat het gewoon niet goed samen. Dus hij is er eventjes uh, een periode uit. Wat denk je dat het verschil is met toen en nu? Nou ja, we zijn twee jaar verder. Dus uh, hopelijk zijn we wat beter. Uh, het verschil verder is. Uh, ja. Hebben jullie ook gesleuteld aan het uh, geluid? je ja, ja, ja, eigen geluid? Zo, dat sowieso. Tenminste, ik heb, ik, ik heb sowieso het idee dat iedere band die net begint... die weet nog niet helemaal wat hij aan het doen is en zo. En dan op een gegeven moment dan, uh, heb je iets te pakken... en dan ga je daarop voortborduren en zo. Dus dat, ja, het zal wel uh, wat gedefineerder zijn dan toen. <laughs> Hopelijk ga je nu niet een montage maken van uh, hoe het toen klunk. Want uh, dat is inderdaad wel een uh, ander... Uh, ja, een andere vibe. Ja, uh, jij doet uh, de, de, de, denk ik de leading vocals. Ja, ja? klopt. Vind je dat, uh, hoe vind je dat uh, om dat te doen? Uh, <laughs> ja, op zich ben ik niet eens echt een, een zanger, zanger of zo. Ja. Maar uh, het is wel gewoon een manier om de, de, ja, het is de enige manier om een soort van je eigen muzikale dingen naar buiten te brengen. Zo, je kan wel vaak bassen, maar dan. ...ben je toch vaak dienend of zo. En als je zelf een liedje schrijft met de tekst en zo... Doe jij dat ook? Ja, dan, ja. En dan, dan uh, is het ineens een heel ander. Uh, ja, dan kan je echt helemaal jezelf kwijt. En Tenminste, als je bas speelt ook wel of als je gitaar speelt ook wel... ...maar dan ben je toch altijd binnen iemands... Uh, Kasteel uh, oh, aan ja, het werken. Ja, ja. ja. ik, ik snap wat je bedoelt, ja. je komt al als het ware met een beetje te gast en je mag meedoen, en dat yeah. is het eigenlijk. Ja, ja precies, precies. Um, goed, nou ja, vanavond zullen we het beleven. De loting is ook geweest ja. op het moment dat dit uitgezonden wordt, spelen jullie dan als tweede, derde, vierde? Derde derde. Als derde. derde. Yes. Uh, nog één ding: uh, waar zijn jullie op het wereldwijde web te vinden? Op Facebook en Instagram. <laughs> Als je uh, gewoon Catwise, Catwise Band, of ja, op Instagram Catwise Band en op Facebook gewoon Catwise. Dankjewel Tom. Ja. Nee. Goed, dat was uh, Tom. Uh, nu uh, zijn ze live uh, te horen bij onze collega's van Halem 105. En wat grappig is, ze hebben ook nog een opgezette kat. Die uh, hebben ze meegenomen en uh, die gaat het podium op. En dat is kortom... Ja, dat is een beetje de mascotte van Catwise. Weer terug naar de zaal, waar natuurlijk nu omgebouwd wordt. Maar Low Elix Sound System is degene die de DJ van vanavond is. En die laat het geluid vanuit de zaal horen. Mike master rhyming on the mic I'm bringing suckers to disaster. Cuckoo ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle. Star, I might be scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words. Mm -hmm. It's a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. It with the flow. Birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip Het is de tweede voorronde, zoals al eerder gemeld. de vierde band van vanavond. Ook daarmee de voorlaatste. Maar we zijn nog lang niet klaar met jullie. Wel nee, deze band deed trouwens ook al eerder mee bij onze Rob Akda Awards. Jawel. Een bom energie. Dit power trio maakt beukende rocksongs die ze met een catchy randje het publiek in slingeren. Jawel. Slechts vier maanden dat ze bij elkaar kwamen, verscheen hun eerste EP. Inmiddels is er uh, al een single uit van de tweede EP. Het eerste nummer dat ze zo spelen is ook die single. Tweede EP laat nog heel even op ze wachten. Komt volgend jaar ergens uh, uit. Wel ja. Scheurende gitaren, pompende baslijnen en stuwende drums nemen het voortouw, maar maken ook plaats voor sfeervolle sounds. Ik zou zo zeggen voor de draad en mij geef een applaus voor Miner Citizen! side Ik Minor Citizen en het volgende nummer heet Restless. Dit wordt ook ons laatste nummer van vanavond. Het was fucking vet om voor jullie te spelen. Dank jullie wel dat we jullie dat konden doen. Ik hoop dat jullie het vet vonden. Wij zijn Minor Citizen. Man, vooral die smaal van die bassisten. Daar krijg ik ook een enorme smaal van op mijn bek. Echt waar, serieus. Heerlijk, het spelplezier. We zeggen het de hele tijd. Er komt steeds wat anders voorbij. We hebben nog maar één kans om te genieten van de volgende band. We gaan tien minuten ombouwen en dan nog twintig minuten live knallen hier. En daarna mogen jullie stemmen. Houd in de gaten. Vijf minuten na de laatste band. Ongeveer stopt uh, de stemming. Dus wees op tijd met stemmen. Dat is het enige wat ik nog wil zeggen. We gaan ombouwen. We gaan ons oppakken voor de laatste band. Gaan we allemaal wat drinken. Tot zo natuurlijk. De DJ van dienst. De man die altijd de juiste platenkeus maakt. Geef even een applausje voor die man. Dit is DJ Low, Erik. Sound system! Ja, de podiumdingen worden aan elkaar gepraat door, kijk daar komt hij net aan lopen. We... Ja. Ja. Heb je het over Max Verstappen? Nee, nee. Oh, ik moet nog een zachte geetje. Nou, u. tot u spreekt de heer Fiesje. Dank u. Ja, want uh, ja. je bent ook uh, gewoon wat laag. Wat gaat hij zeggen, de heer Fiesch? Nou, ik weet het niet. Dat vraag ik nu aan jou. <laughs> tot, u, <laughs> tot u spreekt de Heer. Punt. <laughs> nee, nee, nee. oké. Okay, wat wou je vragen? Nou, uh, hoe het uh, op dit moment uh, eraan toe gaat, uh, ben je, uh, want je, je doet het alweer zo lang. Oh, Vanaf het begin uh, af ja. aan uh, zit je er gewoon bij. Ja, vroeger voelde ik me inderdaad een stuk vire, frisser, fitter, ja. maar uh, ik, ik voel me nu een stuk uh, uh, ja, ja, beter eigenlijk. Ja, want we nemen eigenlijk stevig vast als we de compilatie uitzenden. Ja, ja. Vinden we altijd leuk als we jouw uh, stemgeluid bij de mensen ja, doen. Ja, dat is vind ik wel tof, stel ik echt enorm op <laughs> ja. Ik echt, echt, echt Ja, nu ja. zitten we toevallig live, maar dan ja. nemen we alsnog gewoon ook de teksten mee. Maar ja, dat, uh, want ik hoef niet het wiel uit te vinden als jij gewoon alle papieren uh, met alle informatie ja, hebt. ik, ik, ik, ik krijg de info, ik zoek het uit en ik maak een kortere hand dus Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat ja. Met... Ja, waar, ja, waarom zou jij dat dan ook doen? Ja? ja, waarom zou je ja. dat dan moeten doen, weet ja. je? Dus, dus, uh, nu, ja, ik stond net op het punt om uh, te zeggen van, nou, ik uh, ga even de interview van ja, de, van de van afgelopen uh, band die je net op uh, had getreden. Dat maar ook kwam Weer zo'n fijne band, heel Minor Citizen. Weet ja. je dat ze bij ons geweest zijn? Ja, ja, dat vertelde je. Dat vind ik heel ja, leuk. Ja. Ja, akoestische sessie. Akoestische sessie kunnen ze ook. Maar dan ook wel zo... Voluit heerlijk vanuit zijn tenen gezongen. Ja. Nou, uh, ja. maar goed, uh, kijk, dit is natuurlijk heel anders, hè? Mm -hmm. dat, stijltje, dat stijltje, daar heb jij onder andere ook wel mee gehakt met ja, uh, Beatcream en wat is die andere band? HHK. Ja, ja ja ja, ja, ja, ja, ja, het was net weer wel een ander stijl, maar gewoon wel rocken. Ja, ja, ja het, het was met dik hout zagen ja. en planken was dat uh, ja, altijd, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, ik vind het een beetje, ja, nou goed, laat, ja. Ik ga of er niet? Of euh, niet of ik ga er niet over in nuance. Nee, in, nee of er zitten verschillen. Wel wel maar, maar., maar, maar uh, Jawel. Voor de mensen die thuis ook nog een, een verleden hebben met het programma Getetra aan C <laughs> met Marjane <sarultie> Rebel. Want, ja, dat voor mij. Uh, daar komt ze weer voorbij. Daar zat jij ook al eens af en toe, schoof je wel eens aan tafel. Nou, leuk We hebben zo'n goede hier. In de sneeuw. Ome Bob. Ja, ome Bob. Ome Bob. Ik, het is allemaal gebeurd toen, geweldig, ja, dat is wel leuk. Maar ja. dat is al meer dan 20 jaar geleden. Uh... Oh ja, ik ga je nog even benadrukken dat ik oud ben. <laughs> ik ook, hè? Want, uh, ja, bij ja, ja. Ja, <laughs> ja, ah, ja, je allemaal. Schiet aardig op. Deze uh, <laughs> dat is niet. lost zichzelf wel ooit een keer op, hoor, maar het is geen sport. <laughs> nee, nee, goed. Ik, uh, nee. We gaan weer het woord geven aan. Uh, ja, die bent wel, Zeker, in een interview. Ja, wel. Precies, ja. precies. Goed, dat was uh, de heer uh, Pepe Visser die normaal gesproken eigenlijk alle podiumdingen aan elkaar praat. Hij kwam toevallig uh, net uh, voorbij, dus ja, dan kunnen we hem natuurlijk ook even meepakken. Um, maar de band die net al heeft opgetreden is Minor Citizen. En dat interview, dat heb ik uh, van tevoren natuurlijk opgenomen. En dat uh, gaan we nu uh, beluisteren. Het uh, tweede voorronde van de Rob Agda Award, uh, die gaat weer beginnen. En wij nemen altijd traditiegetrouw al vooraf de interviews op. Deze band is bekend bij ons, want die hebben bij ons gespeeld. Dat is het drietal Thomas, Hessel en Tisha. Ja, sorry dame, ik noem je nu als laatste eigenlijk, hoor ik je als eerste te noemen. Maar goed, jullie hebben al uh, materiaal uitgebracht. Ja, klopt. We hebben een hele tijd geleden een EP uitgebracht. Maar uh, nog leuker is dat we in oktober uh, onze eerste single hebben uitgebracht van onze aankomende EP. En daar zijn we heel trots op. Dus. Uh, de EP, ik hoort Thomas er al over praten. Ja, en dat, dat betekent dus dat er nog meer nummers aankomen? Jazeker, er komen nog vier nummers bij. Dus dan heb je een EP van vijf songs en dat moet eind volgend jaar eraan komen. Eind volgend jaar, dus jullie zijn nog even bezig. Zeker. zeker. Uh, nemen, je, nemen jullie daar ook een beetje de tijd voor ofzo? Uh, nou, we hebben alles al wel opgenomen mm -hmm. en dan de eerstvolgende single komt in maart pas. En dan tegen het einde, dan moeten we nog beslissen, uh, komt de derde en daarna de EP uit, zodat we het verspreiden. Uh, werkt dat als je je materiaal uh, spreidt op, uh, voor een EP? Ja, we willen sowieso gewoon zoveel mogelijk shows spelen, goede shows spelen. Mm -hmm. En als je je materiaal spreidt, dan kan je steeds weer een nieuwe show met een nieuw nummer spelen. En dat vinden we super tof om te doen. Uh, maar er ligt uh, nog meer materiaal eigenlijk uh, naast de EP. Want, uh, want ja, jullie proberen natuurlijk wel, als je een show wil geven, dan wil je natuurlijk een langere show geven. Nee, Ja, tuurlijk. We zijn nu ook weer bezig met schrijven. We zijn eigenlijk altijd tussendoor ook uh, heel veel bezig met schrijven. Dat vinden we ook superleuk om te doen. En we hebben van de eerste EP sowieso de songs nog. Dus die spelen we gewoon allemaal live. Uh, nou zijn jullie bij ons uh, geweest. Hè? Dat was uh, een akoestische optreden, maar normaal gesproken kunnen jullie ook knijterhard werken uh, spelen. Ja klopt, normaal gesproken maken we een uh, gigantische bak herrie. <laughs> en uh, dat hopen we hier vanavond ook te doen. Want vanavond spelen we wel lekker elektrisch. Maar uh, akoestisch is ook iets wat we heel leuk vinden om te doen. En werp je weer een heel ander licht eigenlijk op de, op de nummers. En kijk je het vanaf een heel andere kant. Dus dat vinden we ook heel leuk om te doen. Ja, begint het eigenlijk daarmee? Met akoestisch of ja? met elektrisch? Ja, eerst akoestisch en dan uh, elektrisch? Nee, van de tien keer niet. Het is vaak gewoon een riff die we bedenken of een hoeklijntje. En daarmee ja, gaan we schrijven. Jammer. Want ik, ik kan me nog herinneren dat jullie toen bij ons waren en uh, nou, het, het, het was alsof jullie nooit anders gedaan hadden. Nou, dankjewel! <laughs> ja, we vinden het inderdaad, zoals Thomas al zei, ook heel erg belangrijk om de songs ook akoestisch te kunnen spelen. Omdat je gewoon veel meer nadruk legt op andere dingen. Um, en omdat het sowieso tof is om ook in kleinere kroegjes en een kleinere bezetting te kunnen spelen. Uh, want je kan niet overal zo hard spelen, uh, maar we willen wel zoveel mogelijk spelen. Ja dat uh, lijkt mij ook, uh, tweede keer dat jullie uh, hier uh, zijn, uh, had het de vorige keer nog iets opgeleverd? Ja zeker, een, een optreden bij jou had het ja. opgeleverd. <laughs> ja. Nee maar ik bedoel een prijs? Uh... Nee dat niet, jammer genoeg niet. Nee. Toen uh, waren we wel runner-up van onze voorronde, daar waren we heel trots op ook, maar we zijn jammer genoeg niet doorgegaan naar de finale mm -hmm. en uh, ja, we zijn een jaar verder en we zijn wel heel erg veel gegroeid vinden we zelf, mm -hmm. dus uh, we gaan kijken wat het, uh, wat het nu brengt. En... Uh, we hadden toen ook nog contacten gelegd voor Houtnacht, waar we ja. wel hebben gespeeld. Ja. Ja. Houtnacht. Houtnacht, ja. ja. En een afsluitende vraag aan Hensel, Altijd heel belangrijk. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, Instagram, Facebook, Spotify. En dan Minor Citizen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat waren ze. Uh, de mensen van Minor Citizen, uh, Tisha, Thomas en... Uh, natuurlijk Hessel, de drummer. Uh, ik kijk even naar rechts, want ze zullen straks uh, aanschuiven bij onze collega's van Halem 105 die je op de achtergrond uh, hoort. Wij gaan weer terug naar de zaal. Daar waar Low Erect is en nog bezig is de boel aan elkaar te, uh, te draaien, moet ik eigenlijk zeggen. Praten doet hij niet, want straks is het de afsluitende band van vanavond. GFM wens jullie allemaal fijne dagen en...